Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zee. Zandvoort. En zomerhits. Dit is de zomer van ZFM. Met nu. Zomers 50. Welkom bij de jubileumeditie van de zomerse 50. Vandaag hoor je voor het tiende, achtereenvolgende jaar... de 50 grootste zomerhits aller tijden. Pauls. Aan het strand wat wandelen, zo maar nergens heen. Toen zag ik jou, je riep me met je ogen. Ik keek je aan en kreeg een vreemd gevoel. Want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 En als een jongen pakte ik je hand. De zomer de alle. van de nummers 20 tot en met 11. 20. Rosane, ik weet er heel veel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 Papa Chico, you're the sun for the children. Survivor. Hello party people, this is Captain Kim speaking. Welcome aboard Venga Airways. After takeoff we'll pump up the sound system because we're going to mic dar se știu ț cerem nic să Ce-ți spun, ce simt acum, alo? mea, sunt eu fericirea. Alo? Alu. Sunt iarăși eu, pii, ca să sunt voinic, dar să știu nu-ți nimic? să pleci, dar Yeah Samfort 8 Alors on Alors on Alors on qui dit étude dit travail qui dit taf je te dis les thunes. qui dit argent dit dépenses qui dit crédit dit créance qui dit dette te dit huissier Et lui dit accident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 They've been in a car. They've been in En y zie hier nog mijn kamer. Kamer, kamer, baby. Te digo, con disimulo, dat ik de camisa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 De zomerse 50. De zomerse 50. Oh, hey, oh, hey, Dig oh. out them, dig out them, dig out them, whoa. Oh, hey, oh, hey, oh, hey, oh. Come on, there's a party tonight. Real and crucial people. Original king of a talking upon the microphone. Yes, me come like Al Capone when me sing. I wanna have sex under me. I hear you sing. Everything I say, yeah. ding dong, a wing dong, come baby come, no you can't go wrong, do the one thing, take a little swim, girl I'm gonna make you sing, they out them, they out them, they out them, oh, them I like to have fun now, they out them, they out them, they out them, girl I'm gonna make you sing, I wanna have sex. Van het jaar. Dit is de zomerse feiten. Vijf. along and think man i'd love to see that girl again man, I like Jaar zomerse 50. 2010. 2010. 2010, 10 jaar, zomersen 50. 3. De top 10 van de Zomerse Vijfers 2010. 10! Ik sanera, de camisa era, ik heb alma. Ik heb de kamer, ik de kamer, ik ik heb de kamer, ik heb kamer, kamer, kamer, ik de ik de heb Dit is de nummer 1 van de zomerse 50, 50, 2010. Come da la parla piace americano, quando sa fa l'amore sotto luna, come da venenca vedi ai dovi. Ik ga het op een, ik ga ik ga 50 geweren. weer. bent zo koud als Winter in Amerika is koud. De hitlijst met de allergrootste kerst- en winterhits aller tijden. Side is frightful. So this is Christmas. En jij hebt hem zelf samengesteld. Ga nu naar Winterse50.nl. Bekijk de complete hitlijst. En luister in de laatste week van het jaar naar de Winterse50. Al tien jaar lang. Elke zomer. De 50 grootste zomerhits aller tijden. Dit is de Zomerse50. Zomerse50. Zomerse 50. Het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 3 uur. Het is Juri Stubenitski met het NOS-journaal. Volgende week donderdag komt er een nationale omroepactie voor Pakistan. De publieke omroep, RTL en SBS gaan samen met de samenwerkende hulporganisaties geld inzamelen voor de slachtoffers van de overstromingen. Op Nederland 2 wordt thematisch stilgestaan bij het rampgebied. Bij RTL besteedt het programma RTL Boulevard veel aandacht aan de actie. En hetzelfde geldt voor de SBS-programma's Hart van Nederland en Show News. Zeker drie radiostations doen mee. Dat zijn Radio 2 en 3FM en Radio 538. Waarschijnlijk zullen nog meer stations zich aansluiten bij de actie voor Pakistan. Het demissionaire kabinet wil miljarden extra bezuinigen. Buiten al eerder afgesproken maatregelen zoekt het kabinet naar de mogelijkheden om 3,2 miljard binnen te halen. Vorig jaar was die besparing al aangekondigd. Die zou meteen moeten worden binnengehaald door lonen te matigen, maar daar is weinig van terechtgekomen. Vlak voor de zomervakantie riep de Tweede Kamer het kabinet op die 3,2 miljard alsnog in te vullen... Minister De Jager zegt dat hij nu al meer dan de helft van dat bedrag heeft gevonden, maar hij wil niet vertellen aan welke maatregelen hij denkt. Tijdens een vakantie in Utrecht is RTL-verslaggever en correspondent Conny Mus overleden aan een hartaanval. Mus kwam bij RTL 4 in 1989. Hij werd vooral bekend als het vaste gezicht van RTL Nieuws in Israël en de rest van het Midden-Oosten. Conny Mus is 59 jaar geworden. Zangeres Caro Emerald heeft het record van langst genoteerde nummer 1-album in Nederland verbroken. Ze stoot hiermee Michael Jacksons album Thriller van de eerste plaats. Haar debuutalbum Deleted Scenes from the Cutting Room Floor staat 27 weken op nummer 1 in de Nederlandse albumtop 100. Dat is een week langer dan Thriller. Het album van Caro Emerald kwam eind januari uit en er zijn ruim 150.000 exemplaren van verkocht. Het weer, het is zo.